Uur. Bart uur. met het NWS-journaal. Vakbond FNV begint opnieuw een rechtszaak tegen maaltijdbezorger Deliveroo. De bond eist dat twee bezorgers een contract krijgen voor onbepaalde tijd. Ook hebben ze volgens de FNV recht op achterstallig loon. De Deliveroo neemt sinds 2017 alleen nog zzpers aan als bezorger. Eerder oordeelde de rechter al dat dit schijnzelfstandigheid is en dat de bezorgers volgens de Cao betaald moeten worden. Maar er loopt nog een hoger beroep in deze zaak. Volgens de Deliveroo willen veel bezorgers juist flexibiliteit en zelfstandigheid. In Marseille moet de horeca vanavond om 11 uur dicht. Het is de eerste Franse stad die de openingstijden weer beperkt. Het aantal coronabesmettingen ligt er ruim vijf keer boven het landelijke gemiddelde. Nederland gaf twee weken geleden al code oranje af voor reizen naar Marseille. Het aantal autobranden blijft stijgen. Vorig jaar gingen er bijna 5000 auto's in vlammen op. 12% meer dan een jaar eerder, zeggen de verzekeraars. De autobranden zijn vooral in grote steden en ze zijn bijna allemaal aangestoken. De verzekeraars spreken van een zorgwekkende ontwikkeling... en adviseren iedereen om de auto in de buurt van licht te parkeren. De KVB en de profclubs roepen stadionbezoekers op zich aan de coronaregels te houden... zoals niet juichen of zingen. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om de kans op besmetting minimaal te houden... binnen en buiten het stadion, staat in een gezamenlijke advertentie in het AD. De eerste divisie begint komend weekend, de eerste divisie het weekend erop. In de stadions mag beperkt publiek aanwezig zijn. De voetbalbond en de clubs waarschuwen dat het aantal toeschouwers verder kan worden beperkt als mensen zich niet aan de regels houden.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 ja dat ben ik vandaag alleen, eh, want eh, gisteren zat er hier nog eh, twee man extra en dat had te maar dat ik het eh, programma van eh, Ger eh, mocht doen samen met eh, Tino Stuy en met eh, Frank Paderkooper. Nou ik heb het te geweten, dus eh, ik word eh, afgeschilderd als Japedia. Schijnt uh, dat ik uh, dan wel iets uh, van feitenkennis uh, te moeten, moeten hebben? Uh, dit is een alleraardigste uh, verhaal. Want uh, er schijnen maar hier twee mensen binnen deze buurdelen van deze omroep uh, dit nummer te draaien. Uh, straks, uh, als er uh, nog een derde op staat, dan zal ik omvallen van verbazing. Maar goed, Veline was dat met alleen. Want uh, dat is toch wel een beetje gebruikelijk dat dat uh, gebeurt uh, als ik of Walter aan het roer staat. Maar er zijn uitzonderingen, want uh, afgelopen donderdag hadden we ook de eerste 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En daar zat hij niet in. Maar goed, uh, dat heeft weer te maken dat de mensen van 3 voor 12 Noord-Holland daar een flinke uh, vinger in de pap hebben zitten. Dus ja, dan wordt het een beetje lastig om uh, uh, eventjes te lobbyen voor een nummer om op de playlist te krijgen. Dat, uh, zo, zo werkt het, dat het eenmaal niet. Goed, wat gaan wij doen in dit tweede uur? Half 12 uh, gaan we praten met uh, Mick Boskamp. Tenminste, als het lukt. Want je weet maar nooit met, uh, met Mick. Uh, of die ergens onderweg is of weet ik wel wat waar. Uh, dat, uh, dat zullen we straks allemaal horen om uh, half twaalf. En als dat niet lukt, dan uh, vind ik het ook goed. Uh, natuurlijk uh, ook uh, de muziek. En dit in tegenstelling tot het weer buiten. Maar goed, het, uh, het nummer is overigens niet van hemzelf. Is van iemand geweest. Jazeker, van een muzikant die op uh, mijn verjaardag is uh, geboren. Maar dat deed hij wel heel wat jaren eerder. 18 oktober 1926, als ik het wel heb. Toen is de man geboren en uh, hij was ook uh, de man van de introductie van de Duck Walk. Namelijk Chuck Berry. Die heeft uh, het nummer ooit uh, geschreven. Johnny B. Goode. Het, is, het nummer is ook uh, een aantal malen nog eens een keer uitgevoerd uh, in de film Back to the Future. Is dat een uh, versie van uh, en Johnny B. Goode. En dan zie je uh, Michael J. Fox daar staan op dat podium met een uh, gitaar in zijn nek en. Uh, Zegt zijn neef, uh, je was toch altijd op zoek naar dat geluid wat je altijd vond? Nou, dat uh, was dan dit nummer waar dat uh, bij hoort. Maar er is ook nog een rengen muzikant uh, geweest. Helaas is de man niet meer onder ons. Maar die heeft het ook nog eens een keer gedaan. En dat is uh, Peter Tosh geweest. En die uitvoering, die gaan we dan maar eens nog eens een keer laten horen. Johnny be Good." On the bottle it's time I'm still all day Begoed en Pieter Tosh en Grace Jones met uh, dit nummer uh, te maken, Nibble to the Bottle. Nou alles, want uh, volgens mij hebben ze allemaal banden met uh, Jamaica, waar ook uh, de snelste uh, sporter van de wereld uh, rondloopt. Tenminste nu even niet, die schijnt twee weken in quarantaine te zitten. Usain Bolt, zo snel is hij dus nu niet. Maar uh, het is uh, wel opvallend, want uh, Nibble to the Bottle is uh, geschreven, of. In ieder geval ook uh, het muzikale arrangement uh, uitgevoerd door Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. Nou, daar kan je wel mee thuiskomen als het uh, gaat om uh, de nodige reggae, wat, wat, wat gaat. En iets anders moet ik ook ergens aan denken, want het waren wel, was wel een heel mooi blokje van twee uh, ja, artiesten... waarvan ik denk, ach, dat heb ik wel eens ergens eerder gehoord uit een, uh, uit een film, geloof ik, uh, met, uh, met dit uh, verhaal. Kortom, dat was uit uh, de film Jerry Maguire, want uh, daar uh, zat uh, Cuban Koenig Jr. Als enige, uh, ja, die hij dus nog uh, wist te contracteren voor, uh, voor datgene uh, wat hij uh, wat, wat aan het doen was in die film. Jerry Maguire was een soort sportsmakelaar. En uh, onder uh, wel dat hij dus uh, probeerde uh, mensen uh, voor zich te winnen, was er een andere uh, gehaaide figuur die als een sportmensen uh, sport, uh, allemaal aan het afpakken was. Dus Ach, en uh, dat was uh, wel een hilarisch moment uit uh, die film. Waarbij dat op een gegeven moment werd gezegd: Als jij mijn agent wil worden, dan moet je maar even laten blijken uh, hoe uh, serieus dat is. Dus dat werd uh, met Show Me the Money en uh, nou ja, I Love Black Music. Dat uh, werd uh, min of meer gescandeerd en geschreeuwd in uh, die film. Dat was een van, ja, vind ik eigenlijk toch wel een van de mooiste scènes uit die film. Hij is, nou, je hoort dat dus ook, want hij kan uh, aardig uh, meekomen op YouTube. Het is een. Uh, talloze versies, waarbij dat uh, even geknipt is. Maar goed, dat is even voor uh, uh, andere zaken, uh, zeg ik dan maar. Uh, goed, uh, muziek weer van de Dire Straits. Er bestaan niet meer, maar wat ze hebben nagelaten... is natuurlijk altijd nog zeer interessant om ook gedraaid te worden. Om even op adem te komen. On Every Street. Thing. pleasure and the pain, yeah. somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm a looking for, on every street. Killer regulation tattoo, silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels, and it's a dangerous road, and a hazard is low, and the fireworks over Liberty explode. Your face I'm looking for On every street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 Are heaven for the answer right. of the end Or right. that this way of keeping up appearances it's Is, is it's heaven I say I'm going on oh. this personal opinion consenting Te maken met Beyoncé? Nee, we hebben hier gewoon met uh, Nederlandse Sal uh, te maken. Zij komt uit Rotterdam, heet uh, Marlou en uh, zij heeft ook een band en die heeft ook gelijk de naam van uh, haar: Marlou. Uh, how do you feel about it? Ik geloof dat dit uh, ook niet zo lang uit is. Twee weken alweer, maar goed, uh, we kunnen dit altijd draaien. On Every Street uh, van de Dire Straits hoor je daarvoor. Het is uh, nou bijna half twaalf en dus gaan wij praten met Mick Boskamp. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen, ja, wat ben je toch? Geweldige pleitbezorger voor de Nederlandse popmuziek, hè Ja, ik uh, doe mijn best. Ik, uh, ik uh, weet het niet. Uh, misschien dat er uh, iemand mij kan voordragen voor een lintje. Want uh, dit jaar heeft uh, David Molenburg alleen Besson de uh, gedecoreerd. Dus uh, wat dat gaat, uh, denk ik... Uh, nou, uh, ik doe dit ook uh, heel belangloos. <laughs> ja, maar maar daar, daar, daar... Je bent slim, maar daar nodig je die David ook steeds uit, in het programma. Ja, nou, hij is dus, geweest. Ook, we, ja, <laughs> <laughs> oh, nou snap ik <laughs> Ja, je moet een beetje aan klanditie doen, hè. We... Doe je goed, doe je goed. Ja, doe je ja. Kruidenieren, de winkelnering, weet ik veel wat, hoe je dat ja. noemen wilt. Eh, ja, nog ja, iets, vo vo voordat je los mag branden. Eh, gisteren heeft Tino Stuy hier uh, geroepen dat hij misschien weet wat de naam van het nieuwe circuit uh, gaat worden. Hij opperde de Dunes. Wat denk jij? De Dunes? Ja. Nou, dat vind ik wel een goeie van Tino. ja dat is, wel een mooie, dat is wel een mooie naam. Ja. ja, maar goed, heb jij ook een idee wat, uh, wat het zou kunnen worden? Nieuwe naam van het circuit? Ja, ja Boskamp circuit, Want vanuit mijn uh, slaapkamerraam uh, kijk ik op, de, op het, het circuit ah, Ja, Of het uh, Boskamp Vlak, of weet ik veel wat... Ja, ja. ja. Ik, zou wel een, ik zou een bochtje willen hebben. Ja, nou, nou ja, goed. Ik zou, ik zou, zou, zou een verzoek <laughs> indienen bij, eh, bij Erik en bij, eh, bij Robert van Overdijk. Dus ik kreeg net een uh, smsje binnen of ik een aantal dingen wil meenemen voor vanmiddag. Dus ik uh, okay. zit daar ook. Dus, um, goed, maar daar gaan we het niet over hebben. Vandaag is die persconferentie. Ja, ja. Niet? inderdaad. Ja. ja, ik wel. Ik wel. Oh, dat is ik, goed, man. Ja, ik uh, mag daar even bij zijn. Met, uh, met zo'n uh, werphengel. Met een microfoon eraan. Want uh, ja, we moeten anderhalve meter afstand houden. Dus, oh ja. Ja, ja. ja, dat hebben ze hier binnen de bureaus, hebben ze dat uh, mogelijk gemaakt. Dus, uh, nou, misschien kunnen ze Jan Lammers dan uh, in hun armen nemen. Ja. Uh, onder hun arm, want die is precies anderhalve meter. Dit stuk. <laughs> nou, <Okay. laughs> uh, overigens, we hadden gisteren een hilarisch moment. Uh, wat we bespraken in het uh, programma met, uh, met Frank Paardenkoper en Tino Stuyver. Ik ja. mocht het over Neem me eventjes van Ger. En toen zei ik op een gegeven moment... was zaterdag hier een programma... Wat, wat ook, ja, dat werd geïnterviewd... werd Jan. Jan werd geïnterviewd. En op een gegeven moment ging de presentator van dienst... toen dus hoor je verdomme, een hilarisch moment. Die zegt, Max Verstappen. Dus gewoon het woord, Max Verstappen. Hele tijd stil. Dus ik denk een seconde of tien. En toen hoorde je Jan door de telefoon... en de vraag is... <laughs> Ja, dat vond ik ja. wel een stukje briljante radio, maar goed. Uh, Mick, jij uh, hebt het uh, nieuws uh, voor, uh, de, ja, door jouw bril ja, bekeken natuurlijk. Ik, ik, hou, ik hou het een beetje kort dit keer ja. het nieuws. Ja. Nou, dat zijn, uh, kijk, de Republikeinse ah. conventies bezig in Amerika. Ja. En uh, ja, weet je, het is een het beetje, ja, de gekkigheid de top natuurlijk. Ja. Want gisteren heeft Melania een, een speech gehouden en die ging over... Uh, over gelijkheid en over uh, verenigen, ja. et cetera, et cetera. En die andere gasten, hè, al die zonen van Trump en Trump zelf, ja, ja die hadden natuurlijk eigenlijk alleen maar, die zeiden natuurlijk om verdeeldheid. Ja, uh, je, dus, dus dat, dat stond echt haaks op elkaar. Daarnaast was het natuurlijk wel echt heel gênant dat Trump uh, live tijdens die conventie in de uitzendingen, ja. dat hij, uh, uh, ja. Uh, dat hij een aantal gevangenen gewoon een, een, een vrijbrief gaf om, om de gevangenis uit te stappen. Oh? Dus clementie en, en, en dat soort zaken, dat kan natuurlijk niet. Hmm. Hmm. Dus dat, dat, is, dat is, nou, witness tampering is het niet, maar het is wel op, de, op, een, op een hele slinkse manier. Uh, um, ja, het, het volk aan je verbinden. Dus ja. Dat was niet zo handig. Ja, ik, weet, ik weet niet wat ik ervan denk moet, maar mijn gevoel zegt dat hij gewoon voor zijn tweede termijn uh, gaat hoor. Ik uh, denk niet dat uh, Biden het uh, gaat redden in november. Nou, sterker nog, uh, waar ik me zorgen over maak, is wat er gebeurt als uh, Biden wordt gekozen. Niet zozeer uh, omdat Biden, ja, ik vind Biden niet echt een ongelooflijk sterke uh, kandidaat, uh. maar uh, alles beter dan Trump natuurlijk. Uh. Maar Trump, Trump die beweert gewoon dat hij het huis niet, dit huis niet verlaat. Dat vind ik, dat vind ik tricky. Ja. Dat vind ik heel eng vind ik dat. Want ja. hij zegt ja misschien dat ik wel tot 2033 wil ik wel president blijven. Ja, ja nou toch. Dat uh... is <laughs> die hele, hele grond, Amerikaanse grondwerk. Dat is daar niet op gebaseerd. Nee. Dus het gaat ook niet gebeuren. Nee. Uh, maar goed, uh, dat, uh, dat is uh, maar over democratie gesproken. Uh, het volgende onderwerp, uh, die, uh, die jongens uh, hebben dat uh, ook in hun uh, partijnaam uh, staan. Maar er is nogal uh, wat uh, commotie binnen de groep de Christen-Democraten, uh, Mick. Ja, dat, uh, nou ja, eigenlijk ook wel wat uh, terecht van Pieter Omtzigt. Die gewoon uh, uh, zijn vraagtekens uh, zet of er wel een eerlijke verkiezing uh, plaatsvond. Ja ik bedoel zijn vrouw die heeft, die heeft toen, toen zijn vrouw koos voor hem natuurlijk logisch ja, ja. heeft zij teruggekeken die kregen, bedankt voor je stem op Hugo de Jonger nou, dat is <laughs> ja. en dat is natuurlijk bizar Weet je? Je? en dat schijnt maar wat, dan het, wat er dan wordt, wordt gezegd als een soort van wie doet goed dan zegt de partijtop ja maar er zijn ook mensen geweest die hebben op Piet zich gestemd uh, uh, of die hebben op, uh, op Hugo de Jonge gestemd en die kregen terug van bedankt voor je stem op Pieter Omtzigt. Peter, hè, dat, ja, ja. Dat, kan, dat kan natuurlijk ook niet. Nee. Dat snap ik wel, maar dat is natuurlijk niet, dan, dan, dan praat je niet goed, dat uh, er <laughs> toch, toch iets, er iets fout zou gaan. Dat denk ik ook En nu, niet u, blijkt ook, nu blijkt ook dat mensen die gewoon helemaal geen lid van het CDA zijn ook een stem hebben uitgebracht ja. en dat kan dus ook niet. Nee. Weet je, dat is ook natuurlijk krankzinnig. Ja. Dus er dus ziet er toch wel wat lekker als ik het uh, zo hoor. Uh, nou ja, ik ben, ik ben toevallig, ben vandaag ben ik, en die verschijnt een op mannenzaak, ik ben een open brief van Pieter Omtzert aan het schrijven. Hm. Omdat ik namelijk, ik ben, een, ik ben een fan van die man. Ja. Ik, ik bedoel, als je kijkt naar, uh, nog, naar op YouTube, staan alle, uh, uh, zeg maar, uh, kamerdebatten staan erin. Ja. En als je dan ziet hoe, hoe, hoe emotioneel hij is en hoe hij zich hard heeft gemaakt, om die uh, toeslagen af... ja. van de belasting boven tafel te krijgen. Ja, ja kijk, dat is, een, dat, is, dat is nou met de recht een volksvertegenwoordiger. Ja, die, die, die, dat... die uh, de rechten uh, in gaat zitten en uh, gaat zich ja, afvragen die, van... Uh, die, die gaat door het gaatje, Ja, je, ja. En, en, en die... Ja? En, en, ja, met andere, ik ga geen namen noemen. Er lopen ook een heleboel ijdele, uh, uh, uh, ronduit ijdele en enorme egotrippers rond in Den Haag. Mm. En hij is daar... Uh, te, ja, hij is geen edel... Hij is geen... Uh, uh, hij is gewoon iemand die, die, die helemaal gaat voor, uh, voor het volk. En, hmm. en uh, dat vind, ik, dat vind ik, uh, hmm. ja, want... en ik vind Ik vind dat hij dan, toen hij bedoel dat vind het zo ironisch... dat hij juist degene is die tijdens zo'n protestactie... Uh, uh, uh, uh, in het nauw gedreven wordt door een steltje matkezen. Die hmm. tegen hem zeggen dat het een kanker is. Ja, ik, ik zeg het gewoon, maar dat hmm. is wel gezegd tegen hem. En dat er ook aan hem gezeten is en geduwd en, en getrokken. En ik vind dat echt ...dat is schande. Dat vind ik dat. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, hij is een van die mensen die, die zich druk maakte. inderdaad over dat verhaal, over die toeslagen. Uh, gewoon omdat je je moet kunnen verplaatsen in de mens zijn. En ik denk, als ik zo hem wel eens volg. dan kan hij dat als een van de weinige parlementariërs. Want er zijn er bij die, die, hebben het, die zullen het wellicht nooit leren, denk ik, wat dat er gaat. Ja, ja. Um, nou ja. Ja. Er is nog een derde een laatste die ik heb. Dat is uh, omdat ik natuurlijk zelf mensen help die, uh, die prillen in uh, herstel zitten van de verslaving. En uh -huh. omdat ik natuurlijk ook Sevilla Sober uh, ben, uh, ben ik even gaan, gaan bellen met het Trimbos Instituut. Die zich ook met verslaving bezighoudt, Een bekend instituut. Uh -huh. En die zijn, ik vroeg me af hoe dat nou zit met de cijfers van uh, zeg maar de, de, de verslaafde Hoeveel verslaafden in Nederland zijn sinds maart. 2020, sinds de uh, coronacrisis. Want mm -hmm. kijk, weet je wat is? Ik maak me daar ernstig zorgen over. Omdat ja, social distancing is iets wat, wat, wat natuurlijk voor een, een verslaafde in herstel uh, uh, letterlijk niet verschrikkelijk dodelijk kan zijn. Mm -hmm. Omdat uh, uh, je, je heb juist uh, die arm om je schouder heb je nodig. Mm -hmm. ja, je, je, je kan het alleen doen, je moet alleen herstellen, je moet alleen de hard voor werken, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ja, de buddies, kan die zijn er, er ook kan nog. Kan alleen doen. Ja, de, de, de sponsoren, de, de meetings, et cetera, et cetera. En er is natuurlijk een boel gebeurd. Ja. Eh? En er is natuurlijk ook, als we het hebben over, de, over ja, werkeloosheid... en mensen die gewoon geestelijk gewoon echt hier een knauw van krijgen. Dat, dat want, geloof ik ook. Uh, ik, dat, ik... Wordt, dat wordt heel erg onderschat, namelijk. Laat ik het, laat ik het uh, gewoon zeggen, gewoon heel eerlijk zeggen. Ik, uh, ik heb op mijn melding vandaag, ben ik, uh, ben ik gewoon, uh, ik voel me gewoon... Uh, Knudden, eerlijk gezegd. Als ik alleen maar uh, opsla wat ik op sociale media. Uh, hè, dan heb ik het met name op Facebook. Oh ja. Oh ja. ja, dan word ik, dan word ik echt verdrietig van. Ik word er echt ja. gewoon uh, ik word er zeker zikkerdurg van. Uh, je wordt afgeschilderd uh, als uh, zijnde van, uh, nou je deugt niet, uh, we moeten allemaal uh, uh, maar uh, de, de, de, de, de deugdmensen om het maar zo te zeggen, en die mensen die dat dan weer roepen, die denken dat ze dan de waarheid in pacht hebben. Nou eigenlijk heeft niemand dat. Deugd? Ik niet, jij niet, uh, niemand niet eigenlijk. Nee, maar waarom deug je dan niet? Als je een andere mening hebt, dan deug ja. Ja. ja, nou ja, goed. Zo komt, het, dat... zo komt het bij mij over. En dat heeft alles... Dat is zo. Ja. En, dat, en dat, dat vind ik heel eng vind ik dat. Want ja, dat betekent het, het namelijk dat een vrijheid van meningsuiting die wordt met voeten getreden. Ja, maar het heeft, oh. ja, ja. Maar, maar het heeft ook dus zijn weerslag op mijn gezondheid. Ja, Begrijp je wat ik bedoel? Dus daar kom ja, ik dan weer op uh, terug. Nee, maar dat is dus, dat gebeurt bij velen, Jaap. Je bent gelukkig ja. niet. Nou, gelukkig, want het is heel vervelend. Ja. Maar je bent niet de enige. Nee. Nee, het voelt wel zodanig, maar het is niet zo. Nee, nee, ik nee, ben, ben blij dat, dat, dat, dat je het aankaart, want uh, af en toe word ik daar echt gewoon. Ja. Uh, nou, ik, ik wil niet zeggen dat ik dan helemaal in zakken als uh, thuis zit. Uh, zo is het dan ook weer niet. Maar het, uh, het, uh, het geeft wel een domper over alles wat er, uh, wat er gebeurt rondom je, je eigen uh, welbevinden, om het uh, even zo te zeggen. En dat, Absoluut. En als het uh, over de mensen waar jij het over hebt, ja, die hebben, daar, daar gaat het dan even dubbel zo hard mee, denk ik. Hey, gaan we samen weer het hele programma vol nee, hè? Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar uh, ik, ik heb nog even daar een... Door, hoor, hey. Ja, ik heb nog een kleine... Een kleine aanvulling op. Um, en dan mag je ook even schieten op wat, uh, wat je ervan vindt. Uh, ik heb namelijk ergens nog gelezen eerder deze week... dat uh, er ook behoorlijk wat amputaties hebben plaatsgevonden. Van mensen die dus niet naar het ziekenhuis durfden te gaan... vanwege het zeewoord van mensen die, uh, die ja. daar uh, zaten. En dat er in, met name in Brabant er dus dingen aan, uh, aan de oppervlakte zijn gekomen... op een gezondheidsgebied, als het gaat om uh, diabetes en verlaat... dat soort dingen, dat er dus ledematen moeten worden afgezet. Nou, dat oh. bedoel ik dus. Natuurlijk... Maar kijk, je bent nog geen corona-ontkenner, hè? Nee, ik, ik ook niet. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, die gruwelverhalen van mensen die, uh, die al, al drie maanden aan het revalideren zijn... Ja. En, uh, en, uh, en echt gewoon nog steeds gezondheidsproblemen hebben. Ik onderschat het helemaal niet. Nee. En ik hou me ook aan de regels. Hmm. Alleen ik denk, hè, als, als we kijken naar... Uh, we hebben we vorige keer al over gehad. Ik geloof wel een beetje in wat uh, Maurice uh, de Hond zegt. Hmm. Trouwens, Pieter Omtzigt zegt dat ook. Oh ja? Dat die, aer die aerosolen belangrijk zijn. Ja, dat heeft hij vertrouwen aan, uh, aan Maurice de verteld. Mm. Dat hij zich heel erg hard heeft gemaakt om die uh, verzorgingstehuizen gewoon goed te krijgen qua, uh, uh, uh, qua ont ontluchting en, uh, en uh, mm. zeg maar, uh, luchtcirculatie, et cetera. Ja. Ja, ja. En ja. dat hij dat niet heeft gebruikt in zijn campagne om lijsttrekker te worden, dat zie je het hem ook weer, weet je wel. Ja. Ja, ik, ik, ik bedoel, er zijn raakvlakken met omzicht eh, gezondheid en noem maar op. Ja. Um... Ik, ja, ik weet niet. Heb je nog iets toe te voegen aan het uh, laatste gedeelte van het, uh, van het verhaal nee, nee. wat je weer net nou, vertelde? Dus gaan we een ga, mooie Nederlandse platerij. Nou, die heb ik al gedraaid. Uh, want uh, Walter, Sans en ik uh, die promoten Verlien op dit moment heel erg. Maar uh, er komt er nog één hoor. Een uh, Nederlandse productie. Uh, die hebben we vorige week uh, laten horen in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dat is trouwens een uh, nieuw programma wat we doen op de donderdagavond. Ja, ja. ja leuk hè. He? Uh, maar helemaal... Ja, uh, die, die hebben we nog even niet. Die zit nog even in de, in de, in de wacht. Wat we wel hebben is Stevie Nicks. Oh, dat is niet niks. Nou, die niet, maar uh, dat is niet niks, nee. <laughs> uh, bovendien zat er een, uh, een riedeltje in. Die hebben ze later bij Destiny's Child nog een keer ergens uh, gebruikt. The Edge okay. of 17 van Stevie Nicks. Tot volgende week, Mick. Like Tot volgende week, ja. Dove sings the song, sounds like she's singing, ooh, baby, ooh, say, ooh. That was yesterday. Daarvoor hoorde je Stevie Nicks met The Edge of 17 en de riddle die je daar hoorde. Die is later gebruikt bij Destiny's Child's Bootylicious. Daar is het nog eens een keer voortgekomen. Nou, die Nederlandse productie waar ik het over had is van deze dame. Noah Laurin heet zij. Eerder dit jaar heeft ze dit uitgebracht. Het nummer dat heet No Hurries.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 sticking my face diminished in the style on my mind over saving my time and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 I choose not to, 'cause until you say you're done, the pressure, the pressure is on. The pressure is always, it's always, it's gonna be there. But until you make it stop, the pressure is gonna be on, I'm telling you to hurry up. The pressure, the pressure is on. The pressure is on. is uh, als je zo'n programma doet uh, met uh, twee mensen van 3 voor 12 Noord-Holland. Twee dames, wel te verstaan. Demi van de Wolleberg is uh, de hoofdredacteur van uh, 3 voor 12 Noord-Holland. En uh, Miranda Huibers is uh, de andere kant van uh, 3 voor 12 als het gaat om ook uh, muziek te spotten... dan kom je toch wel hele leuke dingen tegen. En dit komt ook uit deze provincie wel te verstaan. Noah al Rin. Je zou bijna zeggen van, uh, kan dat wel? Ja, dat kan. Het is uh, gewoon uh, hier. Het ligt gewoon onder je neus gaat het bijna. No hurries. Nou weet ik niet helemaal zeker of uh, dat het meest recente materiaal is. Ik zal nog eens eventjes moeten nakijken daarover. Om uh, na te gaan of dat uh, het uh, laatste werk uh, van haar geweest is. Iets, zeg mij dat ze al uh, wat uh, nieuwere heeft uh, staan. Nou goed, uh, daarvoor horen we ook. ook uh, That was yesterday van de Voorhanger. Doet het altijd leuk uh, zo uh, rond deze periode. Want uh, uh, het begint toch wel zo langzamerhand uh, einde zomer te naderen. Als uh, de wereldlogen het al hebben over het feit dat het uh, bijna de, uh, de meteorologische zomer voorbij is, dan weet je al genoeg. Goed, de laatste is uh, van Fabiana Dammers en de Lighthouse... En wat mij betreft is er morgen weer een dag tussen 8 en 10 in op Tunnel FM. Dag. Tonight dark outside.